Dank je. Opnieuw een goedemorgen. Tot 12 uur bent u van harte welkom bij Argos. Gisteren werd het vernietigende oordeel van de Rijksrecherche over de Haarlemse politie openbaar. U weet het, de heren Langendoen en Van Vondel, de Jacobsen en Van Es van Justitie... En over anderhalve week behandelt de Tweede Kamer het rapport van Tra over de opsporingsmethoden. Ook Argos gaat vandaag over Van Tra. Niet over Van Tra en de politie, maar over Van Tra en de BVD. Luistert u om te beginnen naar Cor Gales. De CID in Haarlem, beste luisteraars. De CID in Haarlem. Die CID waarover deze week dat rijkstraat rapport openbaar is gemaakt. Wat heb ik daarom moeten lachen? Een eigen drugslijn? Een eigen pillenfabriek? En een eigen filiaal in Latijns-Amerika. En dat is dan de politie. Fantastisch toch? <lacht> een romanschrijver had het nog niet durven bedenken. Maar dan hoor ik deze week de top van het Openbaar Ministerie. De procureurs-generaal die komen uitleggen wat de Kamer met Van Traan moet doen. Of liever gezegd niet moet doen. Want ze willen gewoon op de oude voet doorgaan. Die Gonzalves bijvoorbeeld die tegen Van Traan zei dat hij van niets wist. Hij, hey, de portefeuillehouder georganiseerde criminaliteit... die zit nu doodluik te beweren dat er niet te veel regels moeten komen. Daar kan ik niet meer om lachen. Die van Randwijk moest weg, beste luisteraars. Maar verdomme, dat hele zootje incapabele prutsers moet eruit. Oprotten, en dan heb ik het alleen nog maar over de politie en justitie. Maar die jongelui van Argos, die willen het daar niet bij laten. Die nemen ook de BVD in het vizier. Luistert u daarom maar gewoon naar VPro's eigen geheime dienst. Luistert u naar gastpresentatrice Kiki Amtsberg? Luistert u naar Argos? Hij kwam langs. En ja, gewoon een tijdje te praten over van alles en nog wat. En op een gegeven moment zei hij tegen mij dat... Uh, ja, vroeg hij hoe ik over haar acties dacht en dat ik waarop ik reageerde dat ik er in principe niet afkerig van was. En toen vertelde hij mij dat hij explosieven had. Wat voor explosieven heeft hij niet verteld? En of ik daar iets mee kon doen of, ik, of dat ik mensen wist die er iets mee konden doen. Um, daar ben ik onmiddellijk afwijzend over geweest. Van, daar moet je niet met mij over praten. Ik heb ook duidelijk gezegd dat ik er niets mee te maken wilde hebben. Een voormalig lid van de kraakbeweging vertelt hoe hij in het begin van de jaren negentig... 90... De medeactievoerder Lex H. werd aangezet tot geweld. Lex H. die later bleek te werken als informant voor de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Eén van de voorbeelden die de laatste jaren bekend zijn geworden, waarbij informanten van de BVD hun gang mochten gaan om datgene op te roepen wat de BVD eigenlijk moet bestrijden. Hun gang mochten gaan om actievoerders uit te lokken tot een radicalere manier van actievoeren. Er is een wildgroei aangetroffen die slechts zeer ten dele in de wet is geregeld. Dat geldt vooral de onderdelen observatie en alles wat daarbij komt kijken met technische middelen. En aan de andere kant het gebruik maken van informanten en infiltranten. Die twee elementen moeten volgens de commissie absoluut in de wet worden geregeld. In een rechtsstaat dient het volgens de commissie zo te zijn dat een rechter in ieder geval alles in een zaak moest kunnen toetsen, alles wat relevant is. Maarten van Traa, begin februari tijdens de presentatie van het rapport... van de parlementaire enquêtecommissie, dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken. Van Traa hekelde de ongecontroleerde inzet van methodes... zoals afluisteren, inkijkoperaties, infiltranten en informanten. Hij doelt hierbij op het gebruik van dit soort middelen door politie en justitie... Maar dezelfde middelen worden ook gebruikt door de BVD. Argos behandelt vandaag de vraag... waarom er wel een parlementair onderzoek kwam... naar de misstappen van het IRT en de CID's... en niet naar de ontsporingen van de BVD. Ontsporingen die door het voormalig hoofd van de BVD... dokters van Leeuwen altijd met klem werden ontkend. Het aanzetten tot geweld is ondenkbaar. Verder hebben wij wel eens problematiek... Die lijkt op de problematiek die undercoveragenten hebben in de drugshandel. Maar het aanzetten tot geweld, die hebben ook al het probleem van het mag geen uitlokking zijn. Dat, nou, dat type problemen van het mag geen uitlokking zijn, dat hebben wij ook. Wij zijn geen provocateurs. De commissie van Tra deed wel onderzoek naar de BVD, maar dat beperkt zich tot de samenwerking tussen de BVD en de politie bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad. En dat alleen al levert opvallende gegevens op, die tot nu toe vrijwel onopgemerkt zijn gebleven. Luistert u bijvoorbeeld naar het verhoor door de enquêtecommissie van Nico van Helten, hoofd van de directie Democratische Rechtsorde van de BVD. Hij geeft antwoord op een vraag van commissielid Rabba. Heeft u ooit een, een, een gatje geboord voor de politie... of een camera geplaatst voor de politie? Wij hebben wel eens technische uh, activiteit uh, voor de justitie en politie uh, verricht. Ja. Ga in een actiegroep. Ga daar, en dan was niet de boodschap, ga daar kijken, maar neem initiatief. Die teneur heeft het door de, de, de, de rest van de periode wel gehad. Doe iets. En dat werd sterker? Dat werd sterker. Dat, dat is, soms werd het afgezwakt. Want officieel kunnen ze dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat zullen ze denk, denk ik ook wel erken, of ontkennen. Dit soort dingen. Voor elk uitstapje uh, moesten ze wel van tevoren weten waar het naartoe ging en uh, hoe lang het zou duren en hoe laat het zou plaatsgrijpen. In dit in verband met uh, de onkostenvergoeding. Het was wel duidelijk dat als ik op eigen houtje iets zou ondernemen, dan stonden daar ook geen, geen vergoedingen tegenover. En ik wilde toch mijn uh, reiskosten wel terug hebben. Dus je moest altijd eerst toestemming je moest hebben? moest altijd eerst toestemming hebben. Dat is ook wel eens zo tegen jou gezegd? Ja. Maar het was wel duidelijk bij elk vak, vakmobiel dat, dat er geknipt en geprikt en geplakt en geschilderd wordt. En dat was geen probleem. Maar als dat wel een probleem was geweest, dan hadden ze me thuis moeten houden. Maar hebben ze jou ook gestimuleerd om je niet op de achtergrond te houden, maar actief deel ja. te nemen? Ja, zie dat je, zie dat je erbij komt. Word, wordt groter binnen de beweging. Neem initiatief. Dat zijn de, de, de, de, of woorden van gelijke strekking die, die uh, gebezigd zijn. Maar is er daarbij ook gesproken over het overtreden van wetten en wat er zou gebeuren als jij bijvoorbeeld gearresteerd zou worden? Ja. Als ik gearresteerd zou worden, dan, uh, dan zat ik voor 50 gulden per nacht. Het verhaal van de Nijmeegse BVD-infiltrant Han D., zoals hij dat in mei 1990 voor de VPRO-microfoon vertelde. In 1989 en 1990 probeerde hij actiegroepen, waaronder de groep Vak Mobiel uit de Vredesbeweging, te provoceren tot een meer gewelddadige manier van actievoeren. Om dat doel te bereiken, richtte hij ook zelf vernielingen aan op het terrein van de lunettenkazerne in Vught. Vernielingen in opdracht van en betaald door de BVD. De onthulling van zijn activiteiten leidde tot kamervragen. Er volgde zelfs een proces wegens vernieling en openbare geweldpleging. Maar uiteindelijk liep dat alles op niets uit. De opdrachtgevers van Han D. bij de BVD bleven buitenschot. Lex H., over wie u al eerder hoorde, opereerde in diezelfde periode voor de BVD. Hij runde een tijd lang het blad Het Info... een tijdschrift dat openlijk sympathiseerde met politiek gewelddadig extremisme. In januari 1991 vertelde een boekverkoper... van de Amsterdamse alternatieve boekhandel Het Fort van Chacot... over zijn ervaringen met Lex H. in de zomer van 1990. We zaten een keer over acties te babbelen... Hij was dus erg bezig met gewapende strijd. En toen, zei hij, toen heeft hij dus in de een keer verteld dat hij een, een kilo kneedexplosieven had. Dat hij daarvan in bezit was. En of ik groepen kende die daarvan gebruik konden maken. En toen ik daarop nee antwoordde... heeft hij dus ook op een gegeven moment voorgesteld dat we daar zelf iets mee zouden doen. Wat dan? Een aanslag. Maar concreet ingevuld of niet? Nou, hij heeft het ook gehad over het nieuw bouwen politiebureau in Zaandam of in de Zaanstreek. En uh, hij heeft dus ook aan mij gevraagd of ik uh, voor detonatoren kon zorgen. Omdat hij had dus wel lont en springstof. Maar daarvoor heb je ook nog een detonator nodig. En uh, ja, of ik daar dus voor kon zorgen. Heb jij aanwijzingen um, waaruit zou kunnen blijken... dat hij inderdaad over explosieven zou kunnen beschikken? Hij heeft mij uh, een... Een substantie laten zien toen ik een keer bij hem op bezoek was. Wanneer was dat? Dat zou in juli zijn geweest, denk ik. Juli 1990? Ja. Dat zag een beetje uit als stopverf, het was vettig. Bij hem thuis? Ja. En het zat verpakt in een plastic tasje. Ja, ik ben geen explosieve expert. Dus ik kan niet uitmaken of het inderdaad explosieven waren. Maar volgens hem waren dat dus die kneten, was dat dat springstof? Mm. Twee voorbeelden waarbij infiltranten van de BVD... proberen actievoerders in de richting van het terrorisme te duwen. Het terrorisme, dat een van de belangrijkste aandachtsgebieden is van de BVD. De terrorismebestrijding viel buiten de onderzoeksopdracht van de commissie van Tra. Maar wel verhoorde de enquêtecommissie... Officier van Justitie mevrouw van der Molen, de zogenaamde landelijk terreurofficier. Zij werkt nauw samen met de speciale politiedienst die zich bezighoudt met terreurbestrijding, de DBRZ, de dienst bijzondere recherchezaken van de CRI. Maar terreurbestrijding is niet haar enige taak. Mijn hoofdtaak is terreurofficier ja. en omdat ik in het kader, of de terreurofficier, in het kader van die werkzaamheden veel contact had met de BVD, heeft men in, in 1993, dacht ik, ook beslist, en men, dat zijn dan de procureurs-generaal, dat dan de officier, die belast is met terrorismebestrijding, ook de officier zou zijn die zorgt voor de overdracht van de informatie van de BVD... die van belang zijn in strafzaken of in op starten strafzaken om dat door te sluiten. Heeft u, uh, en in de praktijk, besteedt u nu meer tijd aan de, het eerste onderwerp of de BVD? Dus meer aan terreurbestrijding of meer aan de BVD? Nou, gelukkig is er niet zoveel terreur. Uh, ik heb met de BVD contacten... In het kader van opsporing of voorkoming van terrorisme en over politiek activisme. Maar is er dan een vermenging tussen de inlichtingeninformatie en de justitiële informatie? Nee, want daar waak ik voor. Maar hoe, wat een strikte scheiding. Bent u wel om voor de BVD als uh, tussenschakel te fungeren? Want de BVD is toch helemaal geen opsporingsdienst? Nee. Ik zeg ook net, als het raad opgespoord moet worden, dan doet de afdeling, speciale afdeling van de uh, CRI Maar dan heeft u dus eigenlijk een soort dubbelfunctie. Ja. Maar dat is toch nergens omschreven dat u dat als officier ook moet doen? Nee, zoals ik zei, dat is een afspraak die gemaakt is. Tussen wie Tussen en de procureurs-generaal en het hoofd van de BVD destijds. Wanneer, welke afspraak is dat precies? Dat de officier terreurzaken zich zou bezighouden met de informatie van de BVD die van belang zou kunnen zijn in strafzaken. De landelijk officier van justitie, mevrouw Van der Molen... verenigt in één persoon een opmerkelijke combinatie van taken. Een dubbelfunctie die nergens staat omschreven. Mevrouw Van der Molen heeft niet alleen contact met de BVD... als het om terreurbestrijding gaat... maar via haar loopt ook alle andere BVD-informatie... die van belang kan zijn voor justitie. Hoe ziet de samenwerking tussen BVD en justitie er vanuit de BVD-kant uit? Werkt de BVD nou samen met de speciale politieteams... ter bestrijding van de zware criminaliteit? BVD-directeur Van Helten. Wij werken samen met de politie. Wij hebben niet een, een concrete samenwerkingsvorm... met de kernteams van de politie. Wij hebben wel contacten met, uh, met de politie. En dat geldt dus voor de politie zijn totaliteit... Maar wou u zeggen dat u geen liaisons hebt? Dus mensen van u die geparkeerd zijn bij kernteams? Die nee, niet bij alle bepaalde kernteams. onderzoek. niet bij alle kernteams. In sommige gevallen zullen wij een liaison hebben. Omdat het de overlapping van de raakvlak zodaan is dat dat nuttig is. Maar dat is meer om te zorgen dat wij een analyse bijdrage kunnen geven aan het, aan het totaal. Dan dat wij ons vervolgens mede bezighouden met de bestrijding van criminaliteit. Dus u bent erbij alleen maar als het gaat om gemeenschappelijke belangen. Mag ik het zo zien? Ja. Officieel mag Nederlands geheime dienst, de BVD, geen opsporingsactiviteiten ondernemen. Dat is de exclusieve taak van justitie en politie. De BVD mag daarom niet als deelnemer meedraaien in politieteams. Maar in de praktijk gebeurt dat wel, vertelt landelijk officier van justitie mevrouw van der Molen aan de parlementaire enquêtecommissie. Er is wel eens een BVD'er gedetacheerd bij de afdeling DBAZ, dat is ook politie. En dat was met het doel om over en weer mekaars werk beter te leren kennen. Want ook van de afdeling DBAZ is ooit iemand gedetacheerd geweest bij de BVD. Er. En voor concrete projecten van de politie? Dan loopt men wel eens mee, ja. Maar dan zitten ze er niet fulltime bij. En altijd onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de dienst. Men loopt mee, zoals u ja. zelf zegt. En wat, wat is uw verantwoordelijkheid dan daarvoor? U weet daarvan? Om te voorkomen, ja, ik weet ervan. En ik wil er voorkomen, of wij willen voorkomen, dat er over en weer, of, of, of zeker vanuit de, de, de, de BVD naar de politie toe, informatie verdwijnt, waarvan wij later niet meer weten waar komt die vandaan. Het moet gewoon geëermarkt ge worden, dat dit is BVD-informatie. Een voorbeeld van zo'n politieteam waarin de BVD wel degelijk een belangrijke rol speelt... is het zogenaamde COPA-team van de Haagse politie. Het speciale team dat onderzoek doet naar de drugshandel door de Surinaamse legerleiding. BVD-directeur Van Helten probeert de BVD-betrokkenheid bij dit team in eerste instantie te ontkennen. Wij zijn geconfronteerd met bepaalde aanpakken die de verantwoordelijkheid waren van de... Uh, bestuur of eh, politie, met name politie en justitie in Den Haag. Haagland. En eh, dat was hun verantwoordelijkheid en wij hebben daar eh, met enige afstandelijkheid op gereageerd. Maar meneer Van Helten, er was een groep waar niet alleen politie en justitie in zaten, maar ook nadrukkelijk op het hoogste niveau de vertegenwoordiging van de BVD. Ja, van de van de BVD. Van de de BVD en als hij niet was, was een van uw collega's daar als we goed zijn geïnformeerd. Eh, daar zaten ook mensen van andere eh, organisaties in en daar werd op hoog strategisch niveau gesproken van hoe gaan we dit praktijkje wassen. En dus ja, maar in het geval, hij Hoe hij gaat het met de relatie Suriname-Nederland in verband met dat onderzoek? Dat is, is gewoon, dus een strategische betrokkenheid van de BVD. Ten tweede was het toch ook zo dat eh, het in het voornemen lag dat de BVD ook liaisons in de onderzoeksgroep zou hebben, wat uiteindelijk minister Dalens niet heeft goed gevonden. Nou, oh, dat uh, die, uh, die overwegingen zijn er geweest, ja. U ja, doet het dus nou heel erg verstandelijk ook. als u er wel eens bij betrokken bent geweest... maar alleen maar een enkele keer, maar zo zag het toch niet. Oh, maar zo voel ik dat ook. Dat is ook mijn houding altijd geweest in deze. Maar dat komt toch ook wel meer voor, meneer Van Helten. Dat is toch ook wel logisch. Uh, er zijn toch ook andere onderzoeken waarbij de BVD bijvoorbeeld assisteert. Ja. Waarbij de BVD informatie geeft. Ja. Waarbij justitie en politie ook aan de BVD vragen, kun je me dit verder uitzoeken... Dus in die zin bent u in de praktijk toch wel ook verbonden met strafrechtelijk onderzoek? Bij, de, de gegevens van ons kunnen een rol gaan spelen in strafrechtelijk onderzoek, ja. Maar toch ook dat in de praktijk uh, BVD mensen ook intiem soms samenwerken? Ja, maar niet. En dat is, daar, uh, daar zijn we de laatste jaren wat scherper op geworden dan uh, voor die tijd. Uh, niet uh, in een situatie dat bijvoorbeeld BVD mensen... ...in een uh, uh, jachtstructuur uh, uh, zitten waarin dus bijvoorbeeld een officier van justitie en een politiechef uitmaakt wat die mensen dan gaan doen. BVD-directeur Van Helten. Hij maakt duidelijk dat in de praktijk BVD'ers wel degelijk meedraaien in politieteams. Waarom werkt u niet mee? Zoals ik u al zei, ik werk niet mee. Ik heb uh, u gisteren geconfronteerd met een hele lijst van dingen, dingen waar u bij betrokken zou zijn, uh, volgens anderen. U heeft daarover niet geroepen, dat is allemaal onzin wat u me nu voorlegt. Uh, alles wat u verder wilt weten, zult u bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van zijn. Want daarvoor werkt u? Informeert u daar maar. Maar u ontkent niet de, ge, de feiten die ik aan u heb voorgelegd. U ontkent niet dat u daarbij betrokken bent. Daarvoor moet u in de Haag zijn, niet bij mij. Want dat waren uw opdrachtgevers. Opdracht we hebben het, over, maar in Haag, we uh... hebben het over uw gedrag. We hebben het over het feit dat u zich bezighield met uh, uh, bommen... Uh, met allerlei criminele activiteiten uh, Simon, in een politiek kader. En als wij dat aan u voorleggen, dan zegt u u moet bij de BVD zijn. Daarmee... U geeft moet niet u dan, bij mij zijn. Daarmee geeft u dan toch aan wie daar verantwoordelijk voor is voor dat gedrag van u. Meneer Simons, ik ben duidelijk geweest. Uh, u maakt uw programma. Maar ik concludeer uit wat u zegt. Dat u zegt van uh, alles wat jullie hebben gevonden over mijn activiteiten. En daarvoor moeten jullie bij de BVD zijn. Dat zijn uw conclusies. Nee, dat zegt u toch? U moet bij de BVD zijn. U zegt toch, u moet bij de BVD zijn? Aan de telefoon is de Nijmegenaar Rob Kamphuis, een pseudoniem. In 1978 begon Kamphuis zijn carrière als BVD-informant... door in opdracht van de dienst in het radicaal linkse rood verzetsfront te infiltreren. Op dezelfde manier opereerde Kamphuis later ook in de Nijmeegse kraakbeweging... en de anti-kernenergiebeweging. Vijftien jaar lang bleef hij actief voor de BVD. Op 20 mei 1993 onthult Argos dat BVD-infiltrant Kamphuis de initiatiefnemer is geweest achter verschillende gewelddadige acties in Nederland. Een voormalig lid van het Rood Verzetsfront vertelt hoe Kamphuis binnen zijn organisatie mensen uitlokte. En toen is Kamphuis ook met het idee gekomen van, nou weet je wat, ik, uh, we maken er iets meer van. Ik heb nog wel een groepje jongens, die ken ik en uh, die, uh, die schakel ik dan ook in. En dan, uh, dan kunnen die uh, het uh, licht doorknippen en uh, dan doe jij iets met die brandbom hè? en dan wordt het een veel zwaardere actie dan aanvankelijk de bedoeling was. wat sabotage hoef je ook niet meteen met een brandbom te werken. Dus. Kamphuis is de initiatiefnemer geweest achter verschillende bomaanslagen in Nederland. Een voormalig lid van het Rood verzetsfond geeft daarvan een voorbeeld. Nou, een voorbeeld is de, de actie in 79 geweest, april 79, IPATENT, de dus International Police Association. Dat hij met een groepje jongens voor elkaar had gekregen dat een van die jongens een tas met een brandbaar mengsel, explosief mengsel, daar verschillende meningen over in die tent naar binnen heeft gebracht. Dat was een tentoonstelling tent in Nijmegen? Ja, internationale politieorganisatie, uh, IPA. En um, die jongen die heeft die uh, tas binnengebracht. Die zou die ergens op een rustige plek neerzetten. Die zou tot ontbr ontbranding komen en dan zou er wat paniek in die tent uitbreken. Er zat een tijdmechanisme bij dan, of zo? De, uh, voor zover ik begreep heb wel, ja. Dat, uh, het is een beetje rommelig gelopen allemaal, die actie. Maar die jongen die is die tent ingegaan. Er is iets fout gegaan, die heeft die... ...tas bij een motor neergezet, die is op dat moment gearresteerd... Uh, ...door de politie in de kraag gevat, die is meegenomen naar het bureau... ...en op de een of andere manier is de naam van Kamphuis blijkbaar toch genoemd ook... Uh, ...hij wilde buitenschot blijven, blijkbaar niet gelukt, hij is daarvoor opgepakt ook. Maar Kamphuis werd toen opgepakt, uh, ik neem aan dat hij dan toen ook vervolgd is. Uh, Hoe is ja, dat afgelopen? Ja, ja, er is een proces geweest en hij is uh, veroordeeld tot een gevangenisstraf van één week... ...en zelfs die week heeft hij niet uh, vol uit hoeven te zitten... Een voorbeeld van hoe informatie van een BVD-informant wordt doorgespeeld aan de politie en wordt gebruikt om tot vervolging over te gaan. Een heel kras voorbeeld. Als BVD-informatie wordt doorgegeven aan justitie en politie, dan gebeurt dat officieel door middel van een zogenaamd ambtsbericht. Hoe er dan verder gebruik van wordt gemaakt, valt niet meer onder onze verantwoordelijkheid, zegt BVD-directeur Van Helten. Dat is de verantwoordelijkheid van de officier van justitie. De Binnenlandse Veiligheidsdienst is verantwoordelijk voor wat de Binnenlandse Veiligheidsdienst in een ambtsbericht zet. En dat is een verantwoordelijkheid die weer afhankelijk is van de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. De, de justitie, het Openbaar Ministerie, is verantwoordelijk wat het Openbaar Ministerie met dat gegeven doet... Maar u bent dan toch een soort uh, supercriminele inlichtingendienst ook. Kunt u dan ook uh, bijvoorbeeld uh, geroepen worden om te getuigen... over de rechtmatigheid van dat BVD-traject? Nee, we hebben geheimhoudingsplicht. Een BVD'er hoeft, op een enkele uitzondering na... nooit als getuige voor een rechtbank verantwoording af te leggen... en uit te leggen hoe hij aan bepaalde informatie komt... En binnen het openbaar ministerie kan alleen de landelijk BVD-officier daar informatie over krijgen. Maar wat kan zij doen om de herkomst van die informatie te controleren? Landelijk officier mevrouw van der Molen. Niks, want ik val op dat moment ook onder de geheimhoudingsplicht. Waar staat dat dan weer? In de wet inlichting en veiligheid. Ja, maar u bent toch geen ambtenaar van de BVD. U nee, kunt toch niet maar... onder de geheimhoudingsplicht van de BVD gesteld worden? Nee, maar zodra ik Inlichtingen krijg van de BVD, dan val ik daar wel onder. Waar staat dat dan? Welk artikel, weet u dat? Ik heb het hier voor. Twintig. Twintig. Zeg ik uit mijn hoofd. Ah, oh, ja, ja. Zoeken we op. Nee, dat zoeken we op. Um, ik zie het wel voor politieambtenaren dat dat zo is, maar ook voor officieren. Dat staat dat volgens mij niet. Dus politieambtenaren, die kunnen... ...gevraagd worden mee te werken voor de BVD... ...vallen dan onder de geheimhoudingsplicht... ...maar ik zie u er niet in staan hoor. Ja, ik zou het moeten opzoeken. Nee, maar het is nogal curieus dat u... ...in een uh, uh, aparte functie... ...als het ware dus door de BVD... ...onder geheimhoudingsplicht gezet kan worden. Geldt dat voor alle informatie die u van de BVD krijgt? De zuivere inlichtinginformatie wel... Als BVD-informatie wordt doorgesluist naar politie en justitie... moet dat altijd wel gebeuren met medeweten van mevrouw van der Molen. Als het officieel gebeurt, dan weet ik ervan. En uh, daarvan heb ik bekeken dat ik uh, 20 ambtsberichten heb doorgesluist... sinds ik aangetreden ben. Dat is hoe lang? Over hoeveel tijd? 1 november 1994, bijna een jaar. Ja. En... Inofficieel, dat weet ik natuurlijk niet, daar staat niet bij. En nou zegt dus de wet op de inrichting en veiligheidsdiensten dat de ambtenaren van de binnenlandse veiligheidsdienst geen opsporingsambtenaren zijn. Klopt. Um, maar toch zijn ze wel aan het opsporen, eigenlijk. Hè? Is daar nou een wettelijke basis voor? Nee, ze zijn niet aan het opsporen. Wat ze zijn ze bij de uitoefening van hun taak zien zij bepaalde feiten. En het gebruiken van die gegevens, dat is mogelijk. Ik uh, heb onlangs nog een stuk gevonden. Dat was uh, van de directie politie aan de Tweede Kamer gericht, uit 92. En dat gaat over de bewijskracht van gegevens van de BVD in een strafproces. Mm. Ik heb het bij me. Als u behoefte heeft, kan ik het u overhandigen. Dat is de verboden verruchtebrief, als u het zo wil noemen. Ja, maar wel, wat is er nou voor wettelijke basis eigenlijk om dat te doen? Nou, maar de BVD heeft een wettelijke basis op grond van de Wet Inlichting en Veiligheidsdienst om, inlichtingen te, om inlichtingen te verzamelen maar toch niet om inlichtingen te verzamelen voor een strafproces, want ze zijn geen opsporing nee, dus waar staat zij nou... verzamelen het op grond van hun bevoegdheid en ik zeg <kwijls> nadat zij mij verteld hebben ja. we hebben iets dat mogelijk van belang zou kunnen zijn oh dat kunnen we ook gebruiken in een hmm. strafproces ja maar dat, dat dat is toch niet genoeg dat u het alleen maar zegt daar moet toch, daar moet toch een wettelijke basis voor zijn is die er genoeg? Ik denk dat uiteindelijk de rechter zal toetsen of hij daar genoegen mee neemt. Uh, maar er moet toch een... Maar waarom, uh, waarom als een informant iets zegt en we brengen het in een strafproces, dan toetsen de rechter op? Of dat Omdat toet... dat toch gebeurt, uh, daar wordt toch procesverbaal van gemaakt door opsporingsambtenaren. Maar hier wordt ook procesverbaal van opgemaakt. Door wie dan? Door de afdeling DBJZ. Ik krijg het anders bericht... Ja. Ik geef het in handen van die afdeling. Ja. En die maken daar een proces verbaal van. Dat is uit handen van de officier. Dus dan is de BVD eigenlijk één grote informant. Nou, wel een superinformant. superinformant ja. weer voor... Zo organiseert u het. Ja, dat, dat is toch niet dat is, uh, dat is te weinig eer aan de BVD. Het is geen informant. Het is meer dan dat. Want zij oefenen die bevoegdheid uit op grond van hun wet inlichting en veiligheid. En weet u nou precies of waar de BVD mee komt bij u om door te geven aan justitie of dat uh, het belangrijkste is en weet u ook en vraagt u ook hoe ben je eraan gekomen Zeker, ik ben geen uh, brievenbus zoals ik het wel eens genoemd heb ik vind dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid heb om te onderzoeken hoe ze eraan gekomen zijn en hoe het tot stand gekomen is en als nou bijvoorbeeld de BVD informatie krijgt doordat ze direct afluisteren wat de BVD wel mag ...en uh, justitie niet... Uh, ...is het dan toch rechtmatig... ...verkregen... Als de, als de, ja, als de BVD... ...dat is mijn visie... ...als de BVD... ...dat direct afluisteren... ...maar doet... ...in zaken... ...waarvoor zij bevoegd zijn... ...op grond van de wet... ...inlichting en veiligheidsdienst... ...dus dat het gaat om zaken... Hmm. ...informatievergaring... ...waarbij... ...de democratische rechtsorde... ...of de staat veiligheid in, het, ...in het gedrang is. Ze dus moeten het niet doen omdat ze de georganiseerde criminaliteit of hadden bekijken. Via de BVD heeft de politie volgens mevrouw Van der Molen dus toch een mogelijkheid om in bepaalde zaken direct af te luisteren. BVD-directeur Van Helten vertelt dat de BVD wel vaker dit soort hand- en spandiensten verricht voor de politie. Ja, dat gebeurt wel eens. Heeft u ooit een, een, een gatje geboord voor de politie of een camera geplaatst voor de politie? Mm -hmm. Wij hebben wel eens technische activiteiten voor de justitie en politie uh, verricht, ja. En dat doet u nog steeds? Uh, in zeer beperkte mate, dat is uh, uit de cel dat zakelijk is. Waarom? Uh, onze technische activiteiten zijn toch iets anders dan die van de politie. Het lijkt wel op elkaar, maar het is niet zo. Het plaatsen van camera's en, en ook afluisterapparatuur? Uh, wij hebben een keer uh, de afluister door de politie uh, voorbereid, in een concreet geval. Alleen dat al is uiteindelijk is dat, uh, niet gereflecteerd. Mocht u dat dan eigenlijk wel? Als, als ik het goed begrijp, heeft de BVD op verzoek van politie en justitie zeg maar, een soort inkijkoperatie uitgevoerd om ergens een camera te plaatsen. Huh? Nee. Dus de BVD heeft niet die camera geplaatst? Nee, ja. we hebben uh, wel, er zijn twee soorten voorbeelden, ik moet er erg voorzichtiger zijn. Ik wil geen inzicht geven in de werkwijze van de dienst. Zelfs de vraagt. Ja. en zo is het ook gebeurd, van kunnen wij, uh, kunt u dat het een en ander plaatsen voor ons? Dan zeggen wij ja, en dan uh, is de ontwikkeling die daar inderdaad aan de grondslag ligt, is dat in 1991, toen ik met dat soort aangelegenheid werd geconfronteerd, min of meer uh, vanzelfsprekend wordt geacht, werd geacht dat de dienst daar volmondig ja op zou zeggen. En nou doet hij met allerlei brieven slingen. Dat, vergeet dat, we, dat heb ik, juist dat. Te en uh, het is inderdaad zo dat in die tijd, hè, dus in 92, ik het van mijn zijde heb, uh, duidelijk heb geregeld van justitie, uh, u kunt van ons technische bijstand krijgen. Maar wat er verder gebeurt is uw, aan, uw aangelegenheid. Want dat is opspunt, daar moet ik me niet mee. Ik zou tegenwoordig, zou ik denk ik, wat uh, gez zeker gezien de achtergrond van deze enquête. Uh, tegenwoordig zou ik zeggen van dan dat wil ik ook even zien. Uh, op welke gronden. U maar de vraag heeft... was wat heeft u nu gedaan in die voorbeelden heeft u nou op verzoek van de politie en justitie uh, camera's geplaatst in in loods of in garages ja. of wat dan ook. Ja, wat is gebeurd in het verleden ja. en kunt u aangeven wat uw bevoegdheid daartoe was, want u kunt niet zeggen ja we helpen de politie een handje dus het is... als de politie mij zou vragen om een camera te plaatsen ergens in een ruimte die is afgesloten dan zou ben ik nog niet bevoegd omdat ik de politie een handje help. Ik ben geen opsporingsambtenaar. Uw mensen ook niet. Althans niet als politieambtenaar. Je kunt een uh, dergelijke handeling, om het even het voorbeeld wat uh, uit te breiden, een dergelijke handeling zowel laten verrichten door een, uh, een dienst waarmee je samenwerkt als door een bedrijf. Alleen je, je moet wel uh, weten dat het terecht gebeurt. En ik denk dat het nu, en alleen dat verhaal dat ik nu hou, zou ik vijf jaar geleden niet zo verhouden hebben kunnen, uh, hebben kunnen houden. Omdat ik dat inzicht niet had. Ik denk dat we nu zeer nadrukkelijk zouden zijn, mag ik even zien wat uw bevoegdheid is? Laten we even duidelijk uh, maken tot op welk niveau wij gewoon uh, een, een handje toesteken. U bedoelt als waar dat u als ondernemer gewerkt heeft? Uh, ja, het zou het zo een beetje kunnen doen. Maar de politie doet het als opsporingsambtenaar. U doet het voor een ander doel, namelijk informatieverwerving. En er staat ook nog bij, ik ben geen opsporingsambtenaar, dus eigenlijk kan het toch niet? Zo gauw het een opsporingshandeling is, dan zullen wij dat niet moeten doen. Nou dan is het dus in, in het verleden gebeurd, kunnen we toch constateren terwijl het eigenlijk niet kon? Uh, ik, ik denk dat ik nu zeker weet dat het uh, in veel gevallen niet zal kunnen. Daar zullen we ook heel kritisch op zijn. In die tijd werd er verschillend over gedacht. BVD-directeur Van Helten maakt duidelijk dat in het recente verleden de BVD op elk verzoek van de politie... om een handje toe te steken, zoals hij dat noemt, ja zei. Tijdens het verhoor van landelijk officier mevrouw Van der Molen roept dit soort BVD-praktijken bij commissievoorzitter van TRA irritatie op. In de Tweede Kamer is altijd gezegd, um, BVD is geen opsporingsinstantie. Maar hier helpt de BVD toch gewoon de opsporing? Nee, He? ze helpen niet. Zij doen iets. Ja, en, en vervolgens dat... help ik de politie of het OM. Ja, maar dat is toch een... Dat moet toch beter juridisch geregeld worden, want nu is het toch een beetje een truc alsof u dat gedaan heeft, maar u nee, heeft ik vind, toch ik niet vind het helemaal geen truc. Aha. Nee, maar het is dat? heel zuiver, en dat houden we ook heel zuiver, want zodra er sprake is van strafbare feiten, van opsporen, dan zeg ik, ho ho, nee, niet de BVD doet dit, dan zorg ik wel dat ik rechtelijk vooronderzoek ondervat en ook dat de politie eraan begint. Maar zodra er sprake is van criminaliteit, dan gaat de BVD daar niet mee verder. Dan zeggen ze, ho stop, kom met mij praten en dan gaat ander traject in werking. Dat is heel zuiver gescheiden. Een andere vraag zou kunnen zijn, een andere vraag zou kunnen zijn. Uh, hoe weet u dat de BVD geen klusje heeft gedaan voor de politie? Nou, ik heb de illusie dat ik het wel weet. Ik zit er heel vaak en ik heb veel gesprekken en uh, ja... Dus de laatste tijd toch wel uh, is men erg alert om te voorkomen dat men gebruikt worden, zou kunnen worden door de politie. De politie probeert het ook niet. Loopt u bij de BVD niet tegen hetzelfde probleem op als bij de CID? Nou, dat u niet weet wat u niet weet. Oftewel dat u alleen heel specifieke vragen moet stellen om te weten wat er werkelijk gebeurt. Ja, maar ik ga niet over alles van de BVD. Ik ga niet over de methode die de BVD hanteert bij de uitoefening van hun werk. Ik ga slechts over een klein gedeelte. De controle op het toepassen van allerlei technische middelen door de BVD is nog steeds niet geregeld. BVD-directeur Van Helten. U zult niet uh, gemakkelijk van de Binnenlandse Veiligheid horen, wij doen dit en we doen dat en we doen dat. We hebben daar een procedure voor, die werkt nu ook al. En dat betekent dat wij in ieder geval uh, de viaal moeten hebben van de betrokken bewindslieden. En dat die betrokken betrokkenbewindslieden daarop aangesproken kunnen worden door de commissie voor de inlichting en veiligheidsdiensten. Waar vrij uitputtend wordt weergegeven wat de bilans en veiligheidsdiensten ja, Er is toestemming nodig bij, bij een aantal middelen. Uh, maar niet bij alle middelen. In, in zaak sommige middelen kan het hoofd gewoon daarover, ja. daarover gaan. Ja. En het hoofd is onderdeel van een dienst. Dus dat kun je ja. moeilijk eigenlijk een goed controle noemen. Nou, ik denk dat, dat uh, daar zijn de gedachten uh, verder in ontwikkeld. Daar zijn we ook zelf uh, wij tot conclusie gekomen en uh, of over mezelf spreek maar ik weet veel, veel mensen bij de dienst er zo ook over denken zullen wij die controles meer op één lijn moeten brengen Er is een wildgroei aangetroffen die slechts zeer ten dele in de wet is geregeld in een rechtsstaat dient het volgens de commissie zo te zijn... dat een rechter in ieder geval alles in een zaak moet kunnen toetsen. Alles wat relevant is. Een rechter moet alles kunnen toetsen. Dat is de conclusie van commissievoorzitter van Tra. We onderbreken even voor verkeersinformatie. en In Driebergen zit Arie Koot. Vier files, vakantieverkeer, de A12, Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar, langzaam rijdend en stilstand verkeer. Verderop op de A12, richting Utrecht tussen Lunetten en Ouderijn 3. A16, Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug, 3 kilometer. De laatste, de A67, Venlo-Turnhout tussen de grensovergang en Venlo, 3 kilometer. U luistert nog steeds naar Radio 1, VPRO vrijdag, het programma Argos. En Argos gaat vandaag over de vraag... Waarom er wel een parlementair onderzoek kwam naar de misstappen van het IRT en de CIDs en niet naar de ontsporingen van de BVD? En we praten hier in de studio verder. Aan tafel zit Roger Vleugels, die runt een juridisch adviesbureau gespecialiseerd op de BVD. U bent in meneer specialist meneer Vleugels, kan ik het zo, zo noemen? Zo kunt u het noemen. En aan de telefoon praat mee Gerrit Jan van Over, woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer op het gebied van de BVD. Meneer van Over, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Vleugels, ik begin met u. Welke conclusies heeft de commissie van Traan nu getrokken ten aanzien van de BVD? De belangrijkste conclusie is wel dat de commissie van Traan vindt dat de middelen die de BVD gebruikt en wanneer ze ze gebruikt, uh, beter geregeld moet krijgen in een wet. Dat is geen opvallende conclusie, want dat is jaren eerder ook al onder het uh, Europese Hof in een uh, vonnis vastgesteld. Dat is dus vrij risicoloos. Men doet gewoon wat de Europese rechter al gezegd heeft. Precies. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Moet bijvoorbeeld uh, vastgelegd worden als de BVD met richtmicrofoons wil gaan werken... iemand wil gaan afluisteren... dan moet dat in de wet staan wanneer dat mag en bij welke mensen? Precies. Uh, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens betekent dat vastgelegd moet worden... in welke soort situaties welke middelen gebruikt mogen worden. En onder welke omstandigheden welke mensen of groepen van mensen object van onderzoek mogen zijn. Hmm, maar dat zou toch een hele verandering zijn met de huidige situatie? Want nu kan eigenlijk niemand controleren wanneer de BVD wat doet. Hè? De Europese Commissie van de Europese Hof in Straatsburg heeft ook niet voor niks gezegd dat de wetgeving waaronder de BVD functioneert niet voldoet. Hmm, dus die heeft uh, Nederland echt op de vingers getikt? Nederland is daar in 1993 veroordeeld en wat Van Traan nu doet is het herhalen van wat in die aanbevelingen gestaan heeft. Maar dat is in 1993 al gebeurd en er is intussen niks veranderd begrijp ik. Nee, nou, in zoverre dat de wet voor een aantal soorten kwesties inmiddels buiten werking gesteld is. Ook door de Nederlandse Raad van State, omdat hij die manco's heeft. Buiten werking gesteld? Nou, vroeger was het zo, als je bijvoorbeeld uh, verzoeken deed om inzagen in je dossier, dat dat afgeschermd werd met deze wet, die dus niet voldoet. Nou, op dit punt, inzagen verzoeken, mag die wet nu niet meer gebruikt worden. En geldt gewoon de wet openbaarheid van bestuur. Mm -hmm. En dat houdt in dat je meer mogelijkheden hebt tot inzagen? Dat houdt in dat... Het voor het eerst in de geschiedenis van Nederland nu sinds 1994 een stroom inzageverzoeken op gang komt. En dat komt dus allemaal doordat uh, het, het werken van de BVD niet goed wettelijk is geregeld uh, in Nederland. Er is een kleine paniek uitgebroken op het ministerie van Middellandse Zaken toen dat vonnis viel in Straatsburg. En nog meer toen bleek dat de Nederlandse Raad van State het overnam. En er wordt nu al anderhalf jaar aan nijver geschreven aan een uh, verbouwing van de wet in een poging om uh, dus over te regelingen te herinrichten. Maar al anderhalf jaar, dat is moeilijk, blijkbaar. Het is doen. een zeer moeizaam proces. Ik spreek regelmatig mensen die bij het schrijven betrokken zijn... en de handen zitten in het haar. Ja. Goed, dit gaat dus allemaal over, over het aspect controle op de BVD. Maar ik wou eerst nog even met u hebben over... we hebben in de uitzending net gehoord dat er steeds sprake was van BVD-informatie. Informatie die dan bijvoorbeeld doorgesluist kan worden naar de politie. Wat stelt die informatie... ...van de BVD nu, nu inhoudelijk voor. Ik heb begrepen dat u de laatste tijd... Uh, ...af en toe letterlijk inzagen hebt gehad. Legt u eens uit. Ik ben uh, met een, een twintigtal cliënten... Uh, ...meestal leden van de Vereniging voor kom ...meegeweest naar inzages. Ik heb Wat dus is een dat? Twintigtal... Vereniging? De, de Vereniging voor kom is een bundeling... ...van ruim 300 mensen die inzagen in die dossiers eist... ...en gebruik maakt van die gaten in de wet die er zijn. Nou, in... in... Dat geheel zijn er nou een twintigtal mensen die daadwerkelijk inzagen gehad hebben. In al die gevallen ben ik mee geweest. ik heb dus die dossiers gelezen. En het is meer dan onthutsend wat je daar tegenkomt. Hoezo legt u ze? Nou, om te be beginnen is het opvallend dat het uh, vrij omvangrijk is. Gemiddeld zijn de inzages 50 tot 150 pagina's dik. En het niveau van roddel en achterklap is ongehoord. Uh, de, de meest idiote details komen erin voor... Uh, uh, je schoenmaat, uh, hoe je je kleedt, uh, met wie je contact hebt, waar je je boodschappen doet. Het is, uh, de kwaliteit is bedroevend. Mensen blijken getrouwd te zijn met mensen die ze niet eens kennen. Uh, persoonsverwisselingen, meervoudige persoonsverwisselingen. Mensen blijken te werken op ambassades waar ze nog nooit geweest zijn. Mensen maken reizen naar landen waar ze nooit geweest zijn. Of zijn er volgens de BVD twee keer geweest, terwijl het vijftig keer was. Het is een, een, een niveau dat meer dan bedroevend is. Maar over welke periode heb je het dan, die, die dossiers? Over welke periode die, gaan die? D, d, het accent ligt, uh, maar dat hangt samen met het feit dat nu vooral oude mensen inzage gehad hebben. Het accent ligt op de jaren 50, 60 en 70, maar de inzagers lopen tot eind jaren 80. Ze houden zeg maar de stukken jonger dan zes jaar gesloten. Hmm, maar die, die dossiers die dan wat uh, van recentere datum zijn, uh, is de kwaliteit van de, van de informatie daar beter? Ja, en... Nou, niet beter. Slecht, gewoon echt slecht. Ik zal één voorbeeld geven. In 1982, uh, op, op instigatie van de Tweede Kamer, was de CPN geen object van onderzoek meer. Tot die tijd wel. Nou, iemand die... dat betekent dat de BVD, de CPN, vanaf 1982 dus niet meer mag volgen. Nou, een voorbeeld, iemand die inzage gehad heeft, is een hoofdbestuurslid van de CPN. Van die persoon hebben ze niets over de CPN tot 1982. De tijd dat ze mochten spioneren... En hebben ze wel informatie over de rol in de CPN na 82, toen ze niet mochten spioneren. Maar ja, niemand controleert dit. Dus de BVD die heeft eigenlijk iets gedaan wat ze helemaal niet mocht. In de tijd dat ze die persoon hadden moeten spioneren, gezien hun taak, hebben ze het niet gedaan. En vanaf het moment dat het niet meer mocht, hebben ze het wel gedaan. Dat slaat dus echt nergens op. Hm. Niemand controleert dit. Heeft u nu het idee dat er van, van veel mensen dossiers worden bijgehouden? Ja, uh, er zijn getallen genoemd door de BVD, dat zegt niet zoveel. Er is genoemd 120.000 mensen, er is genoemd uh, iets richting een half miljoen. Maar als je nu kijkt naar de uh, mensen die aan het procederen zijn, dat is natuurlijk geen dwarsdoorsnede van Nederland, maar laten het nou eens allemaal politieke activisten zijn, dan blijkt dat 58% van hen een dossier heeft. Dus 60% dat zeggen, bijna. Ja, meer dan de helft van de mensen die je vraagt om inzage, krijgt het omdat het bestaat. Nou, één op de twee. Ik weet nog in de tijd dat in Oost-Duitsland de berichtgeving loskwam over de stasi. Toen spraken wij schande van één op de vijf. Hier is het dus één op de twee. Meneer Van der Over, u, u bent woordvoerder van de Partij van de Arbeid op het gebied van de BVD. Wat vindt u van dit soort cijfers? Ja, dat vind ik vind het zelf wel uh, onwijsbarend wat, uh, wat ik hier hoor. W uh, wist u dat? Dat het om zo'n grote aantallen zou gaan? Ja. Nee, dat had ik niet, uh, had ik niet verwacht. En wat vindt u van het oordeel van meneer Vreugels over de kwaliteit van de BVD-informatie? Ja, dat, dat vind ik ook, ook nogal schrikbaar. Ik bedoel, het is natuurlijk zijn standpunt. Maar goed, hij heeft dan kennelijk twintig dossiers in kunnen zien. Dus hij heeft toch een soort, soort wat, wat bredere indruk gekregen. Ik hoop ook eerlijk gezegd dat de Vereniging voor Vernietiging met een soort rapportage komt. En dan zal dat zeker aan de Kamer besproken moeten worden. Dus de voorkoming voor. De vereniging voorkomt vernietiging, die, die, die moet eigenlijk het werk van de Kamer doen, begrijp ik. Nou, nee, kijk, de Kamer is het natuurlijk niet om de, de dossiers in individuele zaken te gaan beoordelen. Hmm. Het is meer zo dat de vereniging voorkomt vernietiging door mee te gaan, en ik mag dat van degene die die inzage krijgen, een, een soort unieke gelegenheid heeft om een, een bredere visie te ontwikkelen. Ja. Even iets heel anders, uh, wat bij de commissie van Traa helemaal niet aan de orde is geweest. Uh, de BVD, de centrale zal ik maar zeggen, die zit in Leidsendam. Uh, maar de BVD heeft ook overal in het land onderafdelingen. Vroeger heette dat PID's, politie-inlichtingdiensten. Die waren ondergebracht bij de plaatselijke politie, maar nu is er de reorganisatie geweest bij de politie. Je hebt dus nu regionale politiekorpsen. Meneer Vleugels, kunt u eens vertellen die samenwerking tussen de BVD en die vroegere PID's? Hoe, hoe was dat geregeld? Daar was lange tijd niets over bekend, maar gaandeweg werd mede door allerlei onthullingen... in ...de pers duidelijk dat dat nogal rammelde. Uh, gaandeweg werd er zelfs gesproken over dat er uitwassen waren bij de PID's. De Tweede Kamer heeft daar vervolgens ook bij herhaling over gesproken. Toen is er boven water gekomen dat er een samenwerkingsregeling is tussen de BVD en al die PID's, de SAPIT... En die, die zouden PID's bij de politie dus te veel ruimte laten waardoor die uitwassen ontstonden. De Tweede Kamer heeft toen gemeend als we nou regiopolitie gaan krijgen, ergens uh, twee jaar geleden, dan is dat een mooie gelegenheid om die band tussen de BVD en die PID's te gaan herzien. Om die SAPED-regeling dus aan te pakken en de, dat allemaal wat nauwer vast te leggen. Ja, en, en, en toen in, in plaats van de PID's kwamen er RID's, waar staat dat voor? Regionale inlichtingdiensten, daar zijn er dus 25 van nu. En die zitten bij al die regionale politiekorps. Ieder regiokorps heeft een eigen RID. En, en die samenwerking tussen die nieuwe RID's en de BVD, hoe is dat nu geregeld? Niet. Niet? Uh, de Tweede Kamer heeft vlak voor de regiovorming gezegd... we gaan dus die SAPIT, die regeling, vervangen... door iets wat de, de boel strakker aan elkaar bindt. Alleen dat is nog niet gelukt mij vorig jaar, uh, bij de behandeling van het jaarverslag van de BVD... heeft minister Dijkstal gezegd dat er geen landelijke regeling komt om dit te regelen. Maar een regeling per RID. Iedere RID wordt dus privé gekoppeld aan de BVD via zogenaamde protocollen. En, en in volgen, vo wat komt in te staan hè? Ja, ik stel me voor een soort uh, ad hoc privéregelingetje... tussen hoe de BVD met die ene RID omgaat. Um, in mei uh, vorig jaar zei hij dat er acht van die regelingen zowat af waren. Afgelopen maand hoorden wij tijdens een hoorzitting uh, bij het ministerie... dat er nu zeven klaar zijn. Nou, dat is dus niet echt progressie, want dan moeten er 25 komen. Met andere woorden, sinds de regiopolitie is er gewoon... in de meeste gevallen niets geregeld over hoe de RID's samenwerken met de BVD. Dus want dat de dat... SAPIT is, de oude regeling is vervallen. Dus die RID's die, die functioneren een beetje in het luchtledige. Ze zweven nu nog meer dan in de oude situatie. Terwijl de, Ke de Tweede Kamer, die had er om gevraagd, meneer Van Over. Hoe, hoe kan dit nou? Ja, um, ik, als ik het goed heb begrepen, vorig jaar uh, tijdens de discussie over het jaarverslag... heeft Dijkstel al uh, gezegd dat hij met wetgeving zou komen, ook over het uh, inzagerecht. Toen is hem met, met name gevraagd, toen was Scheltema, wilt u ook de, de conclusies van... Mevrouw de Mevrouw Parlementeel... Scheltema van D66, ja. hè? Ja. de parlementaire enquêtecommissie daarbij betrekken. heeft hij gezegd, ja, um, um, dat betekent dat het, denk ik, nu een, een wat... ...bredere uh, wettelijke regeling uh, op stapel staat. En dan uh, zal, uh, denk ik, dit punt uh, ook aan de orde komen. Omdat uh, de commissie van Tra ook nadrukkelijk heeft geconcludeerd... ...dat de BVD geen politietaken dient uit te voeren. Dus de hele relatie politie-BVD... ...die zal uh, expliciet aan bod moeten komen. Ik verwacht dat dat eerst zal gebeuren... Uh, in de maand mei, wanneer het volgende jaarverslag zal worden besproken, dat er dan ook heel nadrukkelijk afspraken over een wetgevingstraject moeten worden gemaakt. Meneer Vleugels, meneer Van zit hier nee te schudden. Ja, ik geloof dat er tot nu toe nergens sprake van is dat een wet de samenwerking tussen de PID's of nu RID's en de BVD gaat regelen. Er is sprake van dat er een regeling komt die je als een annex hoort bij de bestaande wet op de BVD. Ja, en dat maar, zouden maar, dan al die protocollen zijn die dus alsmaar niet afkomen. Maar nogmaals, minister Dijkstal heeft duidelijk gezegd dat hij niet Um, niet de aanbevelingen van Van Traan zal, zal negeren. Nou, we krijgen nog de hele discussie over uh, het, uh, het rapport en, en de aanbevelingen die daarin worden gedaan. Maar ik signaleer wel met nadruk dat een van die aanbevelingen is dat de BVD geen politietaken dient uit te voeren. En andere aanbevelingen met betrekking tot de BVD die pleiten voor uh, wettelijke regeling... wettelijke regeling met betrekking tot het optreden van de landelijk BVD-officier... ...en een wettelijke regeling met betrekking tot de, de onderzoeksmethode van de BVD. Hmm. Nou, dus je mag aannemen dat dat nu toch allemaal uh, zijn beslag gaat krijgen. Ja, en dan kan dit ja. punt daar ook bij woorden meegenomen. Laten we het hopen. Ik, ik wil nog even als laatste een ander punt aan de orde stellen. De controle vanuit, uh, vanuit het parlement uh, op de BVD. Er is nu een geheime Kamercommissie waarin alleen de fractievoorzitters van de vier grootste partijen zitten. Een commissie die volgens een groot aantal ex-leden niet zoveel voorstelt. En ook volgens de commissie van Tra. Uh, nu, meneer Vleugels, er gaat u iets veranderen. Er komt nu iets bij. Wat komt erbij? Ja, minister Dijkstal heeft onlangs bekendgemaakt dat hij de voormalige secretaris-generaal Zuiver van Binnenlandse Zaken, die uh, zeg maar het, het zoveelste slachtoffer is in de IRT-zaak, een nieuwe functie uh, toebedicht. En dat is dat hij inspecteur wordt van de BVD. Die, meneer Zuiver moest een baantje krijgen alsnog. Uh. Ja, dit is een nog niet bestaande functie. Wat... Het is wel ooit een voorstel van het Kamerlid Dijkstal geweest om zoiets te creëren, maar de functie bestaat nog niet. Maar wat vindt u van zo'n uh, zo uh, inspectie? Nou, een beetje controle ben ik nooit vies van, maar uh, als je in een democratie bent, moet je eerst de uh, aandachtspunt uitgaan naar controle vanuit het parlement. Dus en... wat ik vind, is dat die geheime Kamercommissie nu eindelijk eens een keer openbaar moet worden... En gevuld moet worden met fractiespecialisten en wel van alle partijen. En niet zo'n klein genootschap van vier fractievoorzitters die verder niks mogen zeggen. Meneer Van Oven, uh, meneer Fleurges uh, vindt dat u wel in die commissie mag. Wilt u dat ook? Nou, dat, dat vind ik heel streng. Uh, de commissie is niet geheim. Het werk van de commissie is geheim. En dat is gezien de aard van de werkzaamheden van de BVD vrees ik uh, onvermijdelijk. Dat de controle moet worden versterkt. Ja, we moeten afsluiten, maar moeten die fractiespecialisten in die commissie komen? Die fractiespecialisten moeten meer controlemogelijkheden krijgen. En hoe dat vorm moet krijgen, dat uh, is denk ik uh, nog niet uitgemaakt. Oké, okay, meneer Van Over en meneer Vleugels, dank u wel. Dit was Argos en daaraan werkte deze, mee Kiki, deze week mee Kiki Amsberg, Maurice Wesseling, Hans Simonsen en Gerard Legebeke. Productie Annet Nietering en Hans van der Weerthof, Techniek, Jurek Willig en Albert van Buren. Dit was ook VPRO Vrijdag voor deze morgen. Vanmiddag van 2 tot 4 Michelangelo met onder andere aandacht voor een bijeenkomst van Britse, Belgische en Nederlandse kunstenaars over het thema de multiculturele samenleving. En een Afrikaanse muziekgroep Lego de Coteba. Het kader van het muziektheaterfestival dat deze maand in diverse theaters in Nederland te zien is. Het Wereldmuziektheaterfestival. Dat allemaal vanmiddag van 2 van tot 4, van 4 tot 5 te kringen.